Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Tien Roma in Alabama bijeen voor de herdenking van het bloedig neerslaan... van de vrijheidsmarsen 50 jaar geleden. Op 7 maart 1965 was in Selma de eerste van drie marsen. Zo'n 600 zwarte Amerikanen eisten gelijke burgerrechten. Politiemensen en blanke racisten vielen de betogers aan. Tientallen demonstranten raakten gewond. President Obama zal een toespraak houden bij de herdenking... en daarna loopt hij mee... in een nieuwe mars. Een radicaal-islamitische groepering heeft de verantwoordelijkheid opgeëist... voor de aanslag op een restaurant in de Malinese hoofdstad Bamako gisteravond. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven, onder wie een Belg en een Fransman. Minister Koenders heeft de aanslag veroordeeld. Tot nu toe bleef de onrust beperkt tot het noorden van het land, zegt Koenders... en hij noemt het heel ernstig dat dit nu in de hoofdstad is gebeurd. KLM kan voorlopig geen eten serveren op de vluchten. In een koelingsapparaat in het cateringgebouw Schiphol is ammoniak gelekt en daardoor moest al het voedsel worden vernietigd. De passagiers op Europese en intercontinentale vluchten krijgen nu koeken, zegt de KLM. De passagiers zijn allemaal geïnformeerd. Het is niet bekend hoe lang er geen maaltijden beschikbaar zijn. In de Eredivisie heeft PSV de onverwachte nederlaag tegen Ajax goed verwerkt. De koploper boekte in Deventer een gemakkelijke 3-0 overwinning op Go Ahead Eagles. Alle doelpunten werden al in de eerste helft gescoord. Op de ranglijst staat Ajax nu tweede op een achterstand van 14 punten. En schaatster Irene Wüst is op de WK Allround in Calgary derde geworden op de 500 meter. De titelverdedigster moest veel toegeven aan de Amerikaanse Heather Richardson die de afstand op haar naam zette. Later vandaag wordt de 3000 meter verreden. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Temperatuur daalt tot een graad of drie. Morgen overdag is het zonnig en met 11 en 16 graden wordt het nog iets warmer dan vandaag. Dit was het...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 Mario Zandvoort, voor zaterdagavond op ZCFM. <middels> Update. En natuurlijk de 10 boven. Beste plaat voor de dansvoet. Mijn naam is Mario Zon. Want tijdens de opening horen we hier en hier met de King. Je hoorde de TCTS remix. Onderweg zometeen Jesse J., Ariana Grande Nicki Nicky Minaj. Maar nu eerst Yellowclaw met Till It Hurts. Yeah. Zit er vol met eelt, mijn gebroken hart is nog niet geheeld Maar ben eindelijk wakker met een fucking kaart Mijn transcoat is stoort, eng met waard De sterren aan hemel die vertellen mij Dat ik altijd zou leven in onzekerheid. Maar onzekerheid is voor mij juist de enige zekerheid Ineens vallen mensen van een voetstuk af Loopt nergens vandaan, maar recht op af Negativiteit wordt hier afgestraft En niets nutter wordt afgeblaft Ik ben een schilderij, in het groot wit blauw In de fucking kou En ja, ik vind mezelf fucking lauw Want ik geef tenminste echt om jou Zwarte wolken aan de hemel, enkel de wind die met me praat. En de bomen, ze dansen. Kom naast me staan, verdwaal met mij. In je minder geef je waardigheid. Praat met mij of zorg dat je zwijgt. Maar laat mij nooit de laatste zijn. Zoveel regels, niets dat moet. Zoveel verschillen met hetzelfde bloed. Zoveel ambities om de hoek. Dus kom mijn laatste blikken op het witte doek. Kijk niet achterom, loop met mijn gezicht richting de zon. En vergeet nooit meer van waar ik kom. Kijk altijd over de horizon. Je bent een vriend van mij, loop door de sneeuw als het vriest met mij. Ik koos voor jou, jij kiest voor mij, de, de schemer. Zwarte wolken aan de hemel, enkel de wind die met me praat. De bomen, ze dansen, de kou snijdt in mijn handen. Zandvoort in de Nightwalk. Het was Gerspart Doel. tezamen met Marco Borsato met de Schemer. En daarvoor die heerlijke plaats van Jessie J. Ariana Grande en Nicki Minaj met Bang Bang. Het is dus even tijdens het blokje met shownieuws. Begin deze week maken Madonna een flinke smakker tijdens de Brit Awards. En inmiddels blijkt dat de 56-jarige niet helemaal ongeschonden vooraf is gekomen. Zoals die Madonna weten, een lichte whiplijst hebben overgehouden aan een val. En een erefeestje voor haar met beroemde gasten als Kim Kardashian en Rita Ora kon de superster echter niet aan zich laten voorbijgaan. Ze moest en zou het gewoon meemaken. Whiplash of niet? Dat kan natuurlijk altijd, hè. En weer verdriet voor de familie van Bobby Christina Brown. Artsen hadden de kunstmaat gekomen... waarin de dochter van Whitney Houston werd gehouden stopgezet. En de familie hoopte uiteraard dat Bobby... tekenen van herstel zou vertonen. Helaas is het niet minder waar. Na een aantal gewelddadige aanvallen... werd besloten om haar wederom in een kunstmatige coma te houden. Want... Uh, het ging gewoon niet goed maken. De familie hoopt gewoon toch stiekem. Dat God een handje helpt. En dat ze snel weer. toch weer beter wordt. Hè? En de laatste tijd spotten we de kleine Noordwest vooral in designpakjes. Op de eerste rij van de New York Fashion Week. Waar ze laatste aardig aan het krijgen was en een driftbuik kreeg. Het meisje wil natuurlijk ook gewoon kunnen spelen. En papa en mama hebben daarom besloten dat er een speeltuin in een achtertuin moet komen. Maar dan wel een extravagante. Het gezinnetje verhuisde vorig jaar naar het enorme landhuis in Hills in Californië. Naar verluid zou het stulpje 21 miljoen euro hebben gekost. En in de achtertuin wordt nu een enorme speeltuin gebouwd. Compleet met klimrekken, glijbanen en een afgesloten gedeelte. Waar de kleine Noord lekker kan spelen. Nou okay, ken jij, zou nog een paar wensen hebben. Waaronder een basketbalveld en een muziekstudio aan huis. Ja, als je zoveel geld verdient als, als hun dan. Hè? Dan had ik het ook wel geweten natuurlijk. Hè? Ik hoorde laatst dat uh, Lil Wayne, die heeft een rechtszaak met, uh, met zijn stiefvader. En hij uh, heeft een cd gemaakt. En op het moment dat hij hem uh, af heeft, krijgt hij 2 miljoen. En op het moment dat hij uitgebracht wordt, krijgt hij 8 miljoen. Dus bij elkaar 10 miljoen. En dat voor één album he, met uh, pakken, beter. 14, 15 tracks erop. Dus waarschijnlijk hebben jij en ik allebei de verkeerde baan uitgekozen. en in het verkeerde land geboren zijn. Want in Amerika kan je heel makkelijk, blijkbaar, miljonair worden. Zie je even Zandvoort de Nightwalk. Terug naar de muziek, want daarvoor zie ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Helena en Fasi met Bas. Listen to me, yeah, I should know better than to mess with me. I say, B-O-S-S, taking the lead, yeah, I should know better than to mess with me. The shit's off the meter I bring the fire I take you higher Bitches bow down Cause I'm young Jerry Jared Lee, moet ik zeggen, met Keep Dreaming. En daarvoor Helena en Fassi met Bas. CFM voor de Nightwalk. Die is voor tijd voor de partyagenda. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande. Op. op deze zaterdag 28 februari 2015. En als eerste beginnen heb ik ze met Escape in Amsterdam. Met een wekelijkse feestje Brainwash. Het begint om 11 uur vanavond en duurt tot 5 uur in de ochtend. Iedereen is 16 euro. Voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zandvoortse Raimundo. Hij doet het vanavond met Oliver Twist... en onze eigen zandvoerster Alice Cruise. En ook sexy Mr. As als sex is aanwezig. Dat is vanavond in de Escape het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in Air een stukje van beide Escape. Als je Escape in je linkerhand dan loop je een stukje verder rechtdoor... en dan kom je bij Club Air. Daar hebben we vanavond Frenzy Invites Kidball Records... Ook dat begint om 11 uur vanavond. Iedereen heeft 15 euro. Voor de website check even air.nl. Met onder andere Tup en Berger, Oliver Whiter, Juliet Sicora en Lucas Wouters. Dat is vanavond in Club Air. Het feestje Frenzy invites Kidball Records. En vanavond in Hotel Arena. We are, we come to Bang Tour. Begint om 11 uur, duurt het 4 uur in de ochtend. Iedereen heeft 15 euro. De muziek is hiphop en R&B. Met Johnny 500, Irwan. Biggie, Flava, Fullscale en MC Shockwave. Dat vanavond dus in Hotel Arena. We are, we come to Bang Tour. In de Hotel Arena vanavond. En in de Melkweg vanavond het weeklijke Encore. En vanavond Encore. Ex-August Alsina. Met onder andere een live band. Het begint rond de klok van middernacht. Nu tot 5 uur in de ochtend. In 3,17 17,50 euro. Met onder andere Wax Friend Prime. En MC is Marble. En live on stage Augusta Alsina. Dat is vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje. Encore. En vanavond in de Stalker ook weer een feestje. Maar check voor de zekerheid eventjes clubstalker.nl. Ik heb er twee, ik zoek er eentje. Ik heb er eentje uit gekozen, bovenste van de twee. Vanavond in de Stalker. Micro Valley meets Sandy. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Iedereen is 7 euro. En voor meer informatie, check voor de zekerheid eventjes clubstalker.nl. Met natuurlijke Micro Valley versus Sand Deep. En tot zover. Ook de feestjes voor deze zaterdagavond 28 februari 2015. Dan gaan we zelf door met muziek. Omario Mario en Chris Brown en uh, Jane Ico met Post-to-Be. No chick come close to me, she ain't going home where she supposed to pay. I'm getting money like I'm supposed to be. I'm getting money like I'm supposed to be. All my niggas close to me. And all the mother niggas where they supposed to pay. Oh the hoes go for me. now your chicks in the pit like post for me. Ooh, that's how I supposed to pay. Uh, yeah, that's how I supposed to pay. Post -a everything up like a to Pee, pull up to the club and it go up, make a girl fall in love when I show up, it's not my fault, she wanna know me, she told me you was just a homer, she came down like she knew me, gave it up like a groupie, and that's facts, no freedom, cold nigga turn the summer to the winner, she stayed me in her phone at bestie, but I had her screaming, oh. Wasn't supposed to text me. You wanna know how I know what I know? Y'all hey. chick come close to me. She ain't going home when she bouts to pay. I'm getting money like I'm bouts to pay. I'm getting money like I'm bouts to pay. All my niggas close to me. And all them other niggas where they bouts to pay. Oh, the house go for me. Now your chicks in the pig like post for me. Oh, that's how I bouts to pay. To pay. Everything good like it's supposed to be Got your girl in my section finna go up A nigga smoking loud, I'm about to roll up She ain't never got high like this With a guy like this When she pop it, tell her, hold up Better believe she gon' leave with a real nigga I think it down, can't put it down like I do I get the boss and no discussion, gotta deal with it Team, I swing, where about you? Daughter, she rode, yeah, yeah When I hit it, I'ma kill it, I'ma kill it like How like your chicks in the pit no. like supposed to me no. That's how to uh, yeah. yeah. that's, no. yeah. yeah. that's how that's how Everything good like it's supposed to ride. Go En Tavlo, dat was uh, Sanaibo C met Younger, Jordan de Kigo remix. En daarvoor The Weeknd met Earn It. Oftewel de soundtrack van de film 50 Shades of Grey. Je luistert steeds naar CFM Zand voor de Nightwalk. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. de lekkerste hits op de radio. Het eerste uurtje, beste van dance, RB en een beetje pop tussendoor. Het laatste show die hoest de partyagenda, heb je zojuist gehoord. En dan is het nu tijd voor de 10 boven beste plaatsen voor de dansen. Deze week op 10, Sean Frank en Borges met This Could Be Love. Doen ze samen met Delaney Jane. Op 9, uh, Stefano Navarini en Marley Shaw met Woman of the Ghetto. Op 8, DBN en Jordan Ferreira. We gotta get through this, 2015. En op 7... Jolin Patchen Esquire met Rhythm is a Dancer. En op 6, Don Diablo en Chris Chris met Chain Reaction. En Don Diablo die is gisteren jarig geweest. Moet ik even, even, even, even denken. 35 is hij gisteren geworden. Dus, uh, hè? In ieder geval, hij staat dus deze week op nummer 6... met Chain Reaction, Domino. En deze week op 5 Pep en Rash met Rumors. En op 4 Chris Lake met Chest. Op 3 Martin Zalvak en GTA met Intoxicated... Lucas en Steve van Rockefeller met Do It Tonight. Deze week wederom op 1. Zet Dad en Oliver Helders met You Know. Dat waren de 10 boven beste plaats van het afvoer. Terug naar de muziek hier op CFM Zandvoort. C.F.M. Zandvoort en Nightwalk. Het eerste uurtje zit er alweer op. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Maar dan zijn we nog twee uur lang bij, met zo meteen, vanaf tien uur... de Global Housewives met DJ Mauzo. En straks vanaf elf uur... DJ Cavaskelly uit uh, Italië. Het een uur lang het beste van de clubs uit Italië... in de mix op je radio. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Alice Kenji, met zijn laatste verscheiden, George... maar nu is Stefano Navarini en Marlena Shaw met Woman of the Ghetto. een van de platen die terug te vinden is in de drie boven beste van voor de Stefano Navarini en ik zeg tot zometeen na de break.